Dit is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In de staatskoeraal Schenk Willink vertrekt op 1 februari 2012. Normaal gesproken behandelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature, dat is minister Donner. Maar gezien zijn kandidatuur wordt de procedure deze keer geleid door minister Opstelte. De Europese Commissie moet kunnen ingrijpen als lidstaten grote economische problemen hebben. De ministers Verhagen en de Jager doen dat voorstel in een brief aan de Tweede Kamer. Als EU-landen een hoge werkloosheid of dalende export hebben, moet de commissie bijvoorbeeld boetes kunnen opleggen. In Griekenland leggen ambtenaren deze week opnieuw massaal het werk neer uit protest tegen bezuinigingen. De staking is begonnen bij het douanepersoneel en ook de veerponten varen niet uit. Laat deze week staken naar verwachting ook het personeel in ziekenhuizen, scholen en bij de Rijksoverheid. Blackberry compenseert zijn klanten voor de dagenlange storing van vorige week... Volgens de fabrikant van de smartphone mogen klanten voor in totaal 72 euro aan applicaties gratis downloaden. Ook kunnen ze een maand lang gebruik maken van gratis technische ondersteuning. Een reorganisatie bij Philips kost wereldwijd 4500 banen, waarvan 1400 in Nederland. Het bedrijf maakte dat bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De reorganisatie moet leiden tot een besparing van 800 miljoen euro en Philips concurrerender en slanker maken. De Nederlandse honkbalploeg wordt voorlopig niet gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel in Panama. De helft van het team komt morgenochtend aan op Schiphol. De andere spelers zijn direct vertrokken naar hun clubs in de VS of naar hun familie op Curaçao. De Nederlandse honkbalbond wil de wereldkampioenen pas huldigen als de ploeg compleet is. Het weer overwegend bewolkt en af en toe zon. Het is 14 tot 17 graden, morgen grijs en regenachtig en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een viel op 27 vanuit Gorkum naar Breda, bij Nieuwendijk, drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 my, my O schat van mij, o hemels hoogste, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Which road to go down Knowing too much can get you hurt Is it better, is it worse? Always sitting in reverse? It's just like we're going backwards I know where I want this to go Driving fast but let's go slow. what I don't want to do is crash, no Just know that you're not in this thing alone so There's always a place in me Just go back, back, back, back, back to the start Oh www.zfmzandvoort.nl The sweetest part of my life The soul Ik